Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Londen zijn inmiddels meer dan 800 mensen opgepakt in verband met de rellen van de afgelopen dagen. Ruim 250 mensen zijn in staat van beschuldiging gesteld, onder wie een kind van 11. Premier Cameron heeft vanmiddag de politie in Birmingham bezocht. In die stad kwamen gisteren drie mannen om het leven die werden aangereden met een auto. Waarschijnlijk omdat ze plunderaars wilden tegenhouden. Premier Cameron prees de politie in Birmingham voor hun werk en noemde de dood van de mannen een vreselijk incident. De vader van een van de slachtoffers heeft een emotionele oproep gedaan aan de relschoppers om te stoppen met het geweld. De rellen begonnen een kleine week geleden nadat een man in Londen werd doodgeschoten door de politie. Op de Europese beurzen is de winst van gisteren verdampt. In Amsterdam sloot de AEX 3,4% in de min. De beurs in Frankrijk sloot bijna 5,5% lager. President Sarkozy onderbrak zijn vakantie en wil dat ministers met plannen komen om het Franse overheidstekort sneller terug te dringen. Er zijn zorgen over de Franse kredietwaardigheid. Op de beurs van Italië werd ruim 6% verlies geleden. Op Wall Street is de stemming ook somber, de Dow Jones staat al de hele dag in de min. Een Noord-Koreaanse krant heeft een stukje geplaatst over een Nederlandse man die in Noord-Korea wordt vermist. Het is een postzegelhandelaar uit Utrecht die drie weken geleden naar Pyongyang vloog om postzegels en kunst te kopen. Hij gaat er sinds 1990 twee keer per jaar heen en heeft een kantoor in de stad Pyongsong. De Nederlander zou op 30 juli terugvliegen, maar kwam niet op dagen. Volgens een vriend van de man zegt het stukje in de krant niet veel. Noord-Korea plaatst uit propagandaoverwegingen wel vaker stukjes over buitenlanders, die dan hoog opgeven over de democratische ontwikkeling in het land. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt en af en toe regen. Morgen in het noordoosten, in het noorden nog regen, verder overwegend droog. In het zuidoosten zonnige periode. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort en zomerhits. FM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Inspiratieradio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 nou, ik heb er een goed gevoel bij en ik heb ook wel het idee dat de klanten het publiek van Ananda het ook heel mooi gevonden hebben. Het was ja. zeker een zeer inspirerende avond, kan ik zelf wel zeggen. ook wel. Als zijnde gast geweest. Ja, mooi. Ja. Ja. Je hebt het georganiseerd, hè? Ik heb het georganiseerd. ik ja. ging avond. dat... Uh, huh? vanavond A tot Z. Ja. Eigenlijk al. Ja. al op, uh, ja. Ik heb uh, Laurens nog even gesproken gisteren. Okay. Hier, uh, bij uh, Hoedahands, de woedevend. En uh, nou, hij vond het ook een hele leuke avond. Hij zei wel van... Ik, eigenlijk was Simone Awina drie nummers te Lang. Maar dat, dat hadden jullie van tevoren ook al, al een eens gehad, gesprek he? over gehad. Ja, ja, ja. Ja, maar, want, ja, het programma was, alles was erop gebaseerd: PowerPoint-presentatie, de hele mikpak. En dan kan je niet zomaar opeens drie, drie nummers schrappen, dat gaat gewoon niet. Nee, nee. Maar voor de rest is het erg leuk. Ik vond het ja. ook daarnaast niet heel leuk. Dat, er, uh, wel ja, was, dat het uh, maar een half uurtje uh, mocht duren. Hè, ja. Want het, ik, ik had dan wel anderhalf uur uh, met iedereen willen kletsen. Want het is ook ontzettend leuk dat je daar nou allerlei mensen tegenkomt die je dan uh, ja. de tijd niet gezien hebt. Ja, het is een bepaald circuit. En, uh, ja. Ja, het circuleert heel goed. En het was inderdaad leuk. Er waren allemaal hapjes en drankjes uh, verzorgd door Ananda. Ja. Uh, ja, eigenlijk gewoon een dankjewel naar de klanten toen. Zeg maar. Ja, zeker. Nou kosten nog moeite gespaard. Ja. Prima georganiseerd. Ja, dankjewel. Op naar de volgende. keer. <lacht> Okay. En de volgende keer de kerk wat langer open mogen houden, hopen we dan, hè, Herman. Ja, ik heb, ik heb dus een kerk vol gekregen. Hè? Ja, in ieder geval vol gekregen. Nee, nee. ja, ja we hebben hem hier wel vol gekregen. Dus uh, niet, stap 1 ik... is goed gelukt. Oké, okay, dat is zover, dankjewel. <laughs> nou, we gaan nu uh, naar de eerste muziek, Haarlemse duo To Be, uh, met Je Raakt Me. En uh, ja, uh, als het coach gaat het natuurlijk over uh, ten eerste je leren raken. Mm. En uh, ten tweede uh, dat een coach je kan raken. Uh, dus dat dus het gaat heel erg over uh, weer laten raken. En dit is een cover van The Knights in White Saturn van de Moody Blues. Um, ja, Tobie is een uh, haremse groep en uh, eh, toch wel een beetje ondergewaardeerd. Dus uh, nou, vandaar dat we ook vanuit deze uitzending dat steeds uh, willen promoten. Dus we gaan nu luisteren naar Tobie met Irak me.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 met training één op één. En dat was eigenlijk nog helemaal geen coach. Het was ook nog op gedrag en vaardigheden en modellen. En dan, dan deden we dat één op één. En toen uit Amerika kwam er wat nieuws. Dat was het coachen. En in die tijd zat ik bij schouten Nederlands een groot trainer. Ja, en die zeiden van ja, goh, laten we eens onderzoeken wat het is. Dus uh, ik heb helemaal aan het begin mogen staan en van pionieren, van het kijken wat het is en uitproberen vallen en opstaan. En uh, daar de coachingsgroep met anderen opgezet. En op een gegeven moment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 dat is het, uh, het grootste probleem, hè? Ja, dat klopt. Je moet met de coach hiermee bewegen en uh, ja. alle fouten en alle valkuilen mee ingaan. En dan, ja, dat is dus heel lastig. Ja, ja. en aan de andere kant denk ik ook, want ik zeg ook wel eens tegen klanten van, nou, ik kan je ook een, uh, een vijf sessies loopbaan coaching besparen door te zeggen, dat moet je helemaal niet doen. Mm. Of, of uh, het, het, is, het is ook spelen. Ja. ja. Het, is, het is volgen en het is leiden tegelijk ja, ja. Ja, precies. Ja. Ja, yeah, ehm. Um... Hey, en als we nou naar jou toe gaan, je zegt uh, coach is een vak, hè, dus dat is... Uh, nou, ik, ik zelf denk zelfs dat een, een goede coach minstens een hbo opleiding moet hebben in dat, uh, op dat gebied. Uh, ik, ik leid ook mensen op, niet uh, vier jaar lang, maar ik pak er één jaar uh, van. Mm -hmm. En dan heb ik tenminste, dus, ja, dat is een mooie basis, maar dat is eigenlijk nog veel te weinig uh, voor, voor een echte goede coach. Wil je die mening? Uh, jij zegt een paar dingen, van dat ze een hbo opleiding moeten hebben... Ik, ik, ik ben ja, weer... ik bedoel ik echt vier jaar een coachopleiding. Um, kan jij zelf ook onderbouwen, Richard? Waarom jij ja, dat vindt dat het zo is?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 Vind je in de algemeenheid? Of? Nou, de coachmethodiek. Coach Kijk, als je EMDR gaat doen of EFT of zo, dat is natuurlijk een hele andere aanpak. Ja. Dan, dan zou het best kunnen dat je dat wat sneller uh, kan doen. Oké. Okay. Ja. Wat vind jij daarvan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 Het is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 song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 ben een mens, ben een mens van vlees en bloed. Ben een mens, ben een mens van vlees en bloed. Ben een mens, ben een mens, ben een mens van vlees en bloed. ...maar beter een oorlog dan wapenvreem. ...beter op zoek gaan dan altijd... Gelacht. Beter gevallen dan nooit gesproken. Zo luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Arianna van Galen en zij is livecoach... ...en ze begeleidt ons coach al meer dan 20 jaar... ...managers en medewerkers, teams en organisaties... ...om vanuit passie hogere resultaten te behalen.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 Maar voordat we hiermee verder gaan, uh, zei Herman, van, uh, er zijn nog even twee uh, termen uh, hebben laten vallen. EMDR en, en EFT. Uh, die zal ik nog even uitleggen. Dat uh, EFT is, uh, net zoals EDR, dat zijn manieren om uh, lichamelijk bijna de zaken uh, opnieuw te programmeren. Ja, ik moet het even een beetje kort uitleggen. Maar uh, op die manier kun je een die hele, een hele trauma zeg maar, uh, neutraliseren. Dat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 verschil en het onderscheid ertussen? Maar voor mij, maar dat, dat, dat is niet algemeen, maar voor mij is het verschil tussen coaching en therapie uh, gaat over de ikkracht kracht van de gecoachte of de cliënt. Mm -hmm. uh, um, ik werk met mensen die voldoende ikkracht, kracht die voldoende kracht hebben in zichzelf om uh, hun eigen problemen op te lossen. En daarmee zeg je al iets over de cliënt ja. voordat ze zo gecoacht kunnen worden? Een soort gelijkwaardigheid bedoel je daarmee? Uh, nee, echt gewoon de, de uh, hoogskracht.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 ...is gewoon grote stappen maken in vijf sessies, uh, eigen geformuleerde doelstellingen halen. Die laatste herken ik bij jou wel, maar bij heel coaches is dat natuurlijk in mindere mate aanwezig, ja. grote stappen. Uh, ja. Maar grotere ja. stappen dan met therapie over het algemeen. Dat, ja, sneller, dat, uh, dat ja. zou ik kunnen zeggen, ja. ja. Dus na, na, na uh, therapie zit ook meer in de uh, hulpverlening kant. En ik coaching zie ik echt totaal niet als hulpverlener. Ja. Nee. Als coaches zichzelf hulpverlener vinden, dan, dan uh, nee. meer consultancy.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 Dus wil je een ander nieuw paadje gaan bewandelen, van uh, alles is liefde, noem maar wat, dan, uh, dan zou je eigenlijk die asfalt weg moeten afbreken om tot dat tot, tot, tot, tot paadje te komen. Dus mm. dat is ook echt op mentaal niveau, hersenniveau. Wat voor methode gebruik je daarvoor? Uh, de uh, rationele effectiviteitstheorie-training. Red. red, ja, red ja, ja. Ik denk ik kom nou niet meer dan af. Nee, maar een afkorting, nee, even voluit zeggen, absoluut. Maar, uh, ja, het is ook de, de uh, cognitieve gedragstherapie of de, de uh, positieve.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 een fout in laat maken. En hoezo is dat energetisch? Nou energetisch heb ik over van waar zit je energie dan? Ja. Dat, dat kan dus vastzitten in je maag en dat kan uiteindelijk in gezondheid ook weer... Ja. Uh, ja, is zoals jij het uitlegt dat zit eigenlijk op mentale hè? Nee dat, dat, dat zeg ik dus niet ik zeg dat alle, alle vraagstukken zitten op al die niveaus en als je, uh -huh. uh, zoals ik het zie is dat je pas op um, um, als je op alle niveaus het vraagstuk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 Uh, um, uh, leer ik mensen ook in het dagelijks leven daarmee omgaan. Dus dan, dan kan ik wel met een energie werken of met andere energie. Maar dat ze zelf ook hun eigen energie kunnen managen.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 uh, nou, je hebt uh, ook een uh, andere cd meegenomen. Plazant met wakker. Wat... Ja. Uh,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 Mijn leven, op dit kruispunt gestaan, en ben zonder te kiezen, op de stroom meegegaan. Wat houdt me dan tegen, wat houdt me er van af, wanneer ben je lief, trouw, verstandig,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 Zweveren, ja, ja, Maar het is ook maar, complex. Dat, uh, het, ja, het is zo complex. En, en we hebben fysica. Dat is een mooie ja, We hebben nog twee minuten. Dus ik wil heel even uh, nog het laatste zin over spiritualiteit. En dan wil ik even naar jou toe. Ik probeer nog eens zin erover aan te wijden wat spiritualiteit is. met betrekking tot dimensiescoaching.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 Het huis okay. sessie. Nou, via je site kunnen, je, kunnen ze mijn informatie. Ja, ja dus luister uh, Morgen uh, staat uh, deze uitzending op uitzending gemist. En dan uh, staan er ook twee uh, websites uh, voor jou uh, erbij. En als jullie die aanklikken, dan komen jullie bij uh, Ariane van Gale uit. En onze website is natuurlijk uiteraard, zoals altijd, www.inspiratieradio.nl. Nou, inmiddels hebben we nog uh, 45 seconden. Voor oh, mezelf. <laughs> ja, ja. Laat me uh, heel even kort, uh, wat doe je verder? Um, nou ja, na, naast het coachen uh, ik, ik leid coaches op en ik begeleid teams de, eigenlijk, de, eigenlijk is dat het Daarnaast ja. ben, ben ik moeder En uh, van, een, van een, een, twee puber kinderen. En woon ik Dolgeluk in Haarlem En uh, heb ik een hele mooie geliefde Ja En uh,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 Hier zijn we weer bij Inspiratie Radio. Ik ben Dionne Schreurs en ik geef jullie een greep uit de activiteit op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en bewustwording in een omzandwoord voor de komende twee weken.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 Now, <laughs>